In Zuid-Afrika heeft de politie vannacht twee vrouwen opgepakt... die betrokken waren bij de ruil rond het biermerk Bavaria. Ze horen bij de groep die tijdens Nederland-Denemarken... in een Bavaria-jurk de aandacht trok. Dat mag niet van de FIFA en de vrouwen werden verwijderd. De twee die nu zijn opgepakt worden later vandaag voorgeleid. Waar ze van worden beschuldigd is niet bekend. Een nieuwe Nederlandse regering moet fors hervormen om vanaf 2011 het overheidstekort weer terug te dringen. Dat staat in een tweejaarlijks rapport van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Er moet vooral worden gelet op de uitgaven voor de zorg en de pensioenen. Om het pensioenstelsel betaalbaar te houden, moeten Nederlanders in elk geval twee jaar langer doorwerken tot 67 jaar. De Franse regering wil de pensioenleeftijd geleidelijk verhogen van 60 naar 62 jaar. Volgens de minister van Sociale Zaken is de verhoging onontkoombaar. De hervorming die president Sarkozy nu wil doorvoeren maakt deel uit van een grootscheepsbezuinigingsprogramma. Frankrijk wil het begrotingstekort in drie jaar terugbrengen van 8 naar 3 procent door 45 miljard euro te bezuinigen. Jongeren hebben steeds meer moeite om een vakantiebaantje te vinden. Had vorig jaar nog 11% geen werk voor de zomermaanden, nu is dat bijna 30%. Dat blijkt uit cijfers van FNV Jong. Volgens de vakbonden denken veel jongeren erover om zwart te gaan werken. De vakbond is daarom een actie begonnen tegen zwart werken. In Zuid-Frankrijk zijn tientallen Nederlanders in de problemen gekomen door het noodweer. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn 50 meldingen binnengekomen... van Nederlanders op campings van wie bijvoorbeeld de auto is weggespoeld. De toeristen in het getroffen gebied zijn geëvacueerd naar hoger gelegen plaatsen. Bij het noodweer aan de Côte d'Azur zijn 11 mensen om het leven gekomen. Het weer, vandaag veel zon en een stevige noordoostenwind. Het wordt tussen de 18 graden aan zee en 22 graden in het binnenland.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 River broke the blood wood and the desert oak, holding wrecks and Okay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 Shut Wat is mijn hart? Als het leeg, als het oud, als het koud en bevroren is. Als het bloed wat het doet nu het en verloren is. Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? Als het als het stil, als het hard en berekend is, als het beeld dat je schetst dat het zo vertekend is. Wat is jouw woord?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 Het hart en verwacht Ze verschuilt voor de werkelijkheid Wat is jouw hart?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 TFM!